Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere gewonden bij een schietpartij in een Duitse collegezaal. Het gebeurde in de plaats Heidelberg, dat ligt tussen Frankfurt en Stuttgart. We hebben nog niet veel details, maar mogelijk zou het gaan om een student die met een pistool om zich heen begon te schieten. Hij is inmiddels overleden, mogelijk heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Hoe het gaat met de gewonde studenten weten we niet. In Venlo is een explosief gevonden in een auto. Het ding werd vanochtend vroeg gespot, zegt de politie. Door de collega's is gezien dat er een ontstekingsmechanisme is aangetroffen in het voertuig. En in het voertuig lagen een aantal tassen. Inmiddels is het explosief weggehaald en ergens anders tot ontploffing gebracht. De auto waarin het ding lag was afgelopen nacht mogelijk betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Er ligt een dik pak sneeuw op de Acropolis en het Parthenon in Athene. In Griekenland is zoveel sneeuw gevallen dat veel wegen zijn afgesloten en scholen op slot zijn. Inwoners worden opgeroepen om sneeuwkettingen te gebruiken, maar die hebben de meeste mensen niet thuis liggen. En niet alleen in Nederland, overal hadden jongeren het zwaar tijdens de eerste lockdown. Hij heeft het RIVM onderzocht. Corona hakte er bij veel jonge mensen extra hard in. Vertelde ook Jet en Kimberly in de zomer van 2020 bij Nieuwsuur. Voor een studententijd is dat wel een klink jaar wat je dan in één keer anders hebt moeten doen. Bijvoorbeeld ook met online colleges. Dat haalt wel een deel van de studieervaring weg. Door de corona, met heel de irritaties die we aan elkaar hebben... Natuurlijk omdat je constant op elkaars lip zit... Uh, is het ook uitgegaan tussen mij en mijn vriend. Het RIVM heeft 145 onderzoeken uit 60 landen met elkaar vergeleken. En wat blijkt, jongeren zijn tijdens de eerste lockdown minder gaan bewegen. Ze werden zwaarder. En ook hadden ze veel vaker last van eenzame en depressieve gevoelens.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 Feed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 om deze single weer eens uh, terug te horen... naar de mooie reportage van uh, NA Nieuws... over de 1 april-grap van de bunkerploeg. Geleverd ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En het mooie is, wij zijn inmiddels uh, verhuisd naar kanaal 40. Dus iets lager vind je ZFM TV. Kanaal 40, digitaal via ziggo.nl. Uh, dan kan je zowel uh, luisteren naar de radio als uh, de laatste berichten lezen. En natuurlijk de leuke filmpjes over Sanfortij. Beleef het allemaal mee bij je eigen lokale radio.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 Denn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil, halali und grenzenlos geil. nog Vergeltung Geltung rollt zitternd verneid. In de Christa Doch die alles war anders is ist stört. Die met Strom schwemmen, wie het zich hier hört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer ausserzien, brauchen wir, der ze verführt. En dan rettet geen Kavallerie, geen Zorro kümmert zich da drum. Der bis höchstens de zet in de schnee. En verslallen verlässig geen Ömner und Kristalnaar. nur nur lebensverblendeten staube strubbelwind dafür voor und wächter nimmt stößel hält für jetzt wie ihr weil aus welche und vergoldt ihr Om hard plots wie licht, onmaskerd hüpmen wor je zich. Samen en steken, stieven met z'n, die die schuld verbesten. Brot en lunchbouw für'n jüngste Gericht. Onze Blade nur flüchtig verdolkt, die Galeren schon längs onderdacht. Wie dem Hafen of Sklaven je der Schrott und der mondgleiche Kampf, aus der Kristall Vertrieb oder quell, Norbo Heger macht Järdis, wo stark sie die Welt ist und Kursch und Schrammstoll entstellt. Oma Hündeln und Kampf so ja blöß. In barbarischen Gier noch Prophet, Rosiana und Kräutlich den Rück. Wenn man hier in der Fortal rein sieht, es geht nicht ganz Mooi, hè? en dan uh, schreeuwen konden ze ook weer in die tijd. Dan even terug naar de jaren 80 met de Kristanna. Dat was uh, de single van uh, Bab nog een keer. Uh. Ja, we draaien niet veel, want uh, ja, dat kunnen de speakers natuurlijk niet aan. Maar uh, dit keer wel even gedraaid. Zometeen gaan we het strand op. Eens even kijken of daar nog zo'n een, uh, reddingsvlot uh, aanwezig is. Daar hoor ik van de week het een en ander over. Maar eerst gaan we Street voor je draaien. Hier is Chicago. Chicago and the Street Player. Ja, we gaan eventjes naar het strand van de week. Ja, was we het echt even flink in het nieuws? Nieuws over een redingsflot wat aangespoeld is. Ja, klopt. We hadden daar in het Zandvoorts nieuws in het kort al over. Maar uh, daar is later uh, werk van gemaakt natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet elke dag zo'n... Zo het was gewoon zo'n witte, witte rol. Ja, soort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 Zoals gezegd is dus op het strand van Bloemendaal aan Zee, tussen Bloemendaal en Zee, Panassia, werd woensdagmorgen een compleet reddingsplot aangetroffen. Inclusief etenswaar, vuurpotten en roeispanen. Het leek er even op dat het echt iemand in had gezeten, maar het bleek toch niet het geval te zijn. De KNR in Zandvoort heeft het mysterie namelijk opgelost. Het vlot is van een schip gevallen ter hoogte van Zeeland. NH ging erheen en maakte er de volgende reportage.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 ja, de verzekering die heeft het toch al betaald, Albert-Jan. Dus, ja, uh, de, de bedoeling van dit soort, uh, uh, soort uh, waterflotten is dat ze nooit gebruikt worden natuurlijk. Nee, maar wel een mooi ding. Ja, dat is een mooi ding. Zeker, zeker, zeker. Dan gaan wij er toch heenlijk mogelijk verder. Ja, ja. ja, ja. <laughs> waar, waar varen we heen? Naar Zeeland? Nee, nee, gewoon hier voor de kust. Hier voor de kust. Beetje mooi weer, niet te hoge golven. Oh, ja. Nou, dat wordt een mooie reportage. Misschien, misschien een idee. Als het voorjaar is, uh, dan, uh, ja. dan gaan we even bij Jan Willem langs. Of hij het uh, Redditsvlot uh, nog heeft voor ons. Jan ja, Willem, mocht je luisteren, dan weet je dat vast. Hè? <laughs> we komen eraan hoor. Er is geen ontkomen meer aan. Uh, nou, mooie reputage in ieder geval van N.A.N. wij hebben mooie muziek hier. This dus is Rather Be. Oh, oh, oh. We're a thousand miles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 ja, nee, ja, goed dat je dat zegt. Ik weet niet, het schip zo niet te binnen. Ja, vandaag. hij had er een hele mooie term voor ja, in ieder geval. Hij had toen een van die mo-, meest moderne karren. Ja, staan. ja, ja, prachtig. Een goudwaard, die kar. Ja. Nou goed, maar de visverkopers willen graag een vaste kiosk kunnen... ook op, het Zandvoortse, op de Zandvoortse boulevard en de gemeente gaat dat onderzoeken. Het is een lang gekoesterde wens van de strandpachthouders, strandplaatshouders... op de boulevards in Zandvoort...